Maar het is woensdagavond uh, net iets over overachten en de begin tune duurde iets langer, want uh, uw DJ Blue moest even naar het toilet. <laughs> <laughs> Voorin een grote boodschap. Wij dus, weten wel euh, beter, hè? Ja, wij ja, komen ja. een schitterende odeur in deze studio. Um, maar <laughs> ik eet jullie <laughs> van harte welkom. Op deze, wat is het Theo, de 21ste, 21ste aflevering? En, uh, ik uh, dit is in elk geval de 21ste aflevering. Ja? De 21ste aflevering ja. van Jazz Troneer generaal. Oh. Vorige week was ik ziek, zwak en misselijk. En dat loog er niet om, ik zal jullie details besparen. Maar het was niet leuk. Maar het is een, het is een goed weekje geweest want je ziet er weer als vanouds ja. fit en... Uh... Strak en uh, ja. gezond. Ja, mooi. Ja, hè? ja, ja. ja blosjes ja, ja. bespeur ik. Blosjes. Jazz Jazzy blosjes. Ja ja, ja, ja, Maar het was een rare week Theo. Oef. Ja, Wat maar. is er gebeurd allemaal? Um... Ajax? Ga oh. moeten we daar nog over hebben? Nee, daar ga ik niet over hebben. Ja. Of, of, of je moet iets kwijt. Dan, dan nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik hoef niks kwijt over Ik Ajax. bedoel, ik heb zoveel meningen gehoord, maar als jij een andere hebt, dan ben ik wel heel erg benieuwd. Nee, ja, ik, ja dat, dat feijen nog veel belangrijker is, maar voor de rest, Zo is uh, door, oe, het... <laughs> oh, telefoon gaat, momentje. De air <laughs> <F> site van... <laughs> van Ajax. Van Ajax staat voor de deur. Nou, laatst eens even. Hai, lielij met het gezaaks. Hoi, hey, kijk nou wat man? Hey. Heel gevoelig zo adeel, hoor. Goed, <laughs> welkom bij de Huis in de Ja, zeker. Uh, laten we gewoon eens wat gaan doen. Zullen we gaan beginnen? Ik vind het, ik vind het best, John. Laten we gewoon het eerste nummer draaien. Lekker Jack McDuff en David Fethat Newman, die we zouden kunnen kennen als de Altsaksfinist die heel veel met uh, Ray Charles heeft gespeeld onder andere. Zijn eigen carrière is nooit echt helemaal van de grond gekomen zoals het behoort. Um, Alhoewel het een heerlijke Altsaksfinist was, David Newman. Waarom die trouwens Fathead heet, weet ik niet. Dat was een David Fathead Newman. De man had een hartstikke... zo'n Zo'n afgetrainde. Zo'n homeopathisch-antroposofisch kopie. Ja, zoals jij. Weet je wel gewoon. Zo'n strakke. Ja. Maar hij heette dus Fathead. Dus ik weet, niet, ik weet het niet. En Brother Jack McDuff, ja, met George Benson is bij hem begonnen. Een geweldige Hammond B3-speler. Laten Gaan we even weer. beginnen met uh, een track uit 1968. Ik gun het je zom. Dank je. Van de LP Double Barrel Soul. En dan weet je het al: Duffin Around. de Knetter, ik vind het wel een lekker begin. Duffin' Around, Jack McDuff en David Vetter Newman. En uh, hij speelde zowaar uh, fluit naast de uh, al Sax uh, op dit uh, nummertje van de LP Double Barrel Soul. En hij is uh, onlangs uitgebracht, mm. opnieuw, ook op vinyl, voor alle soul jazz, junks, mochten die er zijn. Ja, en mochten, mochten ze luisteren. Addicts. Addicts. Uh -huh. Goed, ik denk dat we naar een tweede nummertje toe moeten. Of uh, heb je nog een goed verhaal? <laughs> ja. Je kabeltje zat net uh, ergens dwars. <laughs> ja, ik was inderdaad... Ik uh, kreeg even zo'n zo'n Tati-flashback. Dat heeft dan een neer. Die die dan inderdaad eigenlijk eeuwig op dat hek klom. In plaats van zo'n veel te grote zadel. Dat ken je wel denk ik. Dat is, uh, ja, dat ik... zeker. Maar goed, oké. Jour de fête, hè? Jour ja, ja, de fête. Jour de fête. zeker. Ja. Ja, ja. Jacques of was het Les de monsieur, dan weet ik dan niet meer. de monsieur Hulot? De Monsieur Hulot. Nee, dat is op de strand van Normandie. Of oh, in okay. Bretagne of zo. Ik weet het niet meer. Uh, we moeten maar eens een keer een uh, avondje Hulo uh, draaien. Hè? Avondje Jacques Tati. Oh. Zou niet slecht zijn. Fantastisch. Ja. Heel leuk. Um, Walt Harper. Ja, die, die heb ik als iets... Al, al, ja. Walt Harper, dat is een pianist. Niet al te bekend. Ik kwam uit Chicago. Hebben we als eerder iets van gedraaid in <laughs> Jazz Tournee General. Ik maakte een geweldige LP. Een uh, mooi album in 1971. Walt Harper at Falling Water. En daar staat een nummer op dat heet Viva Tirado. Viva Tirado werd bekend... Uh, door een, een, een uitvoering van uh, El Chicano. Een, bandje, een beetje een Santana-achtig bandje uh, uit Californië. Uh, die hadden de nummer 1 hit zelfs daarmee. Maar het nummer werd origineel geschreven door Gerald Wilson. En uh, het kwam dus ook in die tijd terecht bij Walt Harper. Jullie gaan luisteren naar zijn uitvoering van uh, Viva Tirado. Haha, dat was de laatste tune van Viva Tirado. Ja, wist het hè. Ja, ik wilde even wachten. Jullie luisterden naar Walt Harper op piano, Nate Harper op tenorsax. Um, daar speelde nog, uh, nog een andere tenorsax op mee en nog een uh, een alt saxofonist, een percussionist en een bassist, en uiteraard een drummer. Maar wat een geweldig lekkere uitvoering, toch oh, ook. Ja, Kid Frost heeft het nog een keer uh, ooit... Daar uh, moest ik aan precies, dat was de naam die ik zocht. Kid Frost. Heeft hier, La heeft La Larazza, Ja, was ook een ja. geweldige. Als je die clip uh, uh, ooit uh, gewoon even YouTube-en Kid Frost La Raza. dat is wel zo te gek. Begin jaren negentig met van die auto's die van voren uh, op en neer uh, beginnen te stuiteren, duwt maar een lekkere booty over uh, het zebrapad loopt. Dat zeg je ja, okay. helemaal geniaal. Um, maar ja, dit was uh, een van de eerdere uitvoeringen van uh, dit nummer. Um, George Benson, ja, die komt ook wel eens een keertje voorbij. En in 1969 nam die een uh, LP op. en uh, die, die heette Tell It Like It Is. En toen was hij nog niet zo smooth. en uh, um, Wat ik trouwens he helemaal geen uh, um, dissonant vind. Want ik vind die smooth LP's van uh, Breezin en zo, en van George Benson ook allemaal geweldig. Maar nog uh, even daarvoor was hij uh, op zoek naar een stijl die zou aanslaan. Want ja, jazz was natuurlijk eind jaren, eind jaren 60, begin jaren 70 niet echt heel erg hip. Mm -hmm. um, je moest het of psychedelisch doen of wat dan ook. Of je ging de dansmuziek in. En George Benson zat op het, uh, op het snijvlak om, ja, wat ga ik doen? Ga ik commerciële ellende maken? Of ga, of ga ik nu gewoon dans, dansmuziek maken? Maar ik ben eigenlijk een hele goede pianist. En, of uh, gitarist. Mm -hmm. En dan krijg je natuurlijk niet de, uh, de meest verfijnd. Daar komen niet de meest verfijnde nummers uit voor. <coughs> Zo ook dit nummer niet. Het is dus gewoon een Boogaloo. ...en Boogaloo was uh, eind jaren 60 heel erg populair. Um, en jullie gaan luisteren naar zo'n uh, zo uh, eigen beetje een zeldzaam nummertje van uh, George Benson, of een wat onbekender nummer van George Benson, van de LP 'Tell It Like It Is'. Gaan jullie luisteren naar 'Don't You Hear Me Calling To You'? Het is ook wel weer zo'n wie van nee, de drie nee, plaatjes. Nee, Wat nee, draaien nee, wij nee. toch veel wie van de drie plaatjes, Theo? Ongemerkt. Er kan geen week voorbij gaan want we krijgen weer een mailtje van Theo. John, er zitten toch wel weer zeker twee of drie wie van de drie plaatjes in. Hè? Volgens mij wil je gewoon weer een ik, of zo. Ja, nee, ik, had, ik heb hem nou niet meteen klaar. Dus ik, moet, niet? Ik, ik, ik moet de luisteraars ook maar uh, sparen even. Want uh, als ik moet gaan zoeken naar de humor, dan, uh, dan slaat hij nee, niet nee, echt in. Nee, we moet woord, er maar. niet naar zoeken. Hij nee, moet hij er, moet er niet naar zoeken. Hij moet hij er zijn. Hij moet spontaan boven komen of... Um, nou, kunnen we hem beter helemaal achterwege uh, laten. Maar ik vroeg je inderdaad net even... Uh, die Benson was dus toen pakken bij de 17, 18 jaartjes oud. Had hij eigenlijk wel... toch al zijn handschrift gevonden? Tom? Ja, hij heeft het natuurlijk geleerd bij allerlei... Uh, uh, ja, Hemant trios, zoals toen dus straks, hè, Jack McDuff. Hmm. Dat was uh, volgens mij een van zijn eerste meer serieuzere uh, gigs die hij had. En uh, hij mocht in uh, um, 68, 69 deze LP opnemen. En volgens mij is het een van zijn eerste, maar... Ik kan me erin vergissen. Misschien heeft hij in 67 ook al op peep genomen. Maar het was natuurlijk wel al een, iemand die zijn, ja, zijn stempel wel al gevonden uh, yeah. heeft. Want ik vind ja. eigenlijk dat hij in, in die 42 jaar niet zo heel erg veel veranderd is. <laughs> ja, qua Ik Dit is een de dames en heren, van deze Jester en Generaal. <laughs> ja. Dat is inderdaad niet Ja, uiteraard. zoiets. Ik bedoel, want je hoort inderdaad eigenlijk al wel een beetje de neon lights on Broadway. Ja, ja doorheen, hè? zeker. On Broadway en, en Breeze In. En, uh, breeze In, ja. Noem het maar op. Ja. Ja. Maar goed, we zijn er niet om uh, punten uit te delen, hè? Nee, zeker niet. We, we gaan wel nog even een stukje hemmen doen. Vind je het heel erg? <laughs> Nee, ik vind het niet, ja, van die niet, ja Ik zet van, er wel. Er is zo'n LP, weet je wel, uit 1975. Had it and got it. Daar heb ik al eens eerder wat van gedraaid. En ja, als jullie deze track horen, dan weten jullie ook wel waarom ik er al zoveel van gedraaid heb. Want het is gewoon verschrikkelijk lekkere muziek. We gaan luisteren naar Willis Jackson met, uh, laten we eens even kijken. Oh ja, Pat Martino op gitaar, Mickey Tucker, Bob Crenshaw, Freddie Watts, Richard Lundrum en Sonny Monga op percussie. Maar wie speelt hier nou voor dikke me... Oh, dat moet ik eens even kijken. George Benson? Nee, ik Jackson, dan speelt er ook iemand hem op. Nou ja, ik, eh, ik ga het opzoeken Ik ga luisteren naar Gator World uit 1975. Zo, alsjeblieft, toch Whale van Willis Jackson in 1975. Um, en dan moeten we even naar... Um, oh ja, dat is, is wel leuk. Dit is zo'n plaatje dat ik ooit van jou cadeau heb gekregen, het volgende, uh, Theo. Oh. Uit de nalatenschap van uh, Rob Knolsen daar hebben we er al zeer over gehad. Dat en, moeten we toch altijd blijven vernoemen, Die moeten we toch even ah, blijven ja, noemen. Ja, ja. Daar zat een 10-inch bij die we via via gekregen hebben... Um, en, uh, oh ja, dat was Jazz Behind the Dykes. Een in 10-inch, gewoon zo'n EP'tje. Mm -hmm. En toen speelde, daar staan twee nummers op van Stido Alström, Alström. Kwam die ook al eens niet voorbij in een van de eerdere afleveringen? Stido Alström Stido hebben we niet Alström? gehad? Nee, nee, nee, we hebben wel uh, ja, we hebben andere wel. gehad. We ja. hebben al uh, <laughs> andere Scandinaviërs <laughs> gehad. Reinhold Svensson hebben we ja, al eens ja. gehad. En Würbet Turndak. Würbet Tuttendak. En Tatteltuff. Ja, Tatteltuff. Ja, ja. <laughs> Tatteltuff trio. Ja, heb ik heb nog een erg mooi. Nee, nee. Uh, Stilo Alström. Ja, ik heb geen flauw idee wie het was. Ik heb hem proberen op te zoeken. Ik heb hem gegoogeld. Ja. Maar... Uh, niks te vinden? Niks te vinden over Stilo Alström. Ik weet wel wie er meespeelt op dit nummer. Het is een uh, opname uit 1955 waar we naar gaan luisteren. Tjou. Compleet met krasjes en uh, uh, bliepjes en weet ik maar niet allemaal, want dat is uh, natuurlijk een <kijkt> erg oud plaatje Je, bent die, je hebt die hele na lading nagefietst en ontdekte toch wel wat waardevol Ja, je nou je ja, ik vind het toch wel heel erg leuk De man schreef Originals in 1955 kwam ongetwijfeld uit Scandinavië hmm. of hij zou hij gewoon Altstroom geheten hebben en, en dacht, laat uit... ik zo'n o met zo'n schuine streep maken en dan M Misschien de wieg in Nürnberg had staan of zo, ja. Scandinavië de toch interessanter vond, ja, dat kan, dat was in die tijd was in 1955 Ja dan, ja, de meesten hadden geen identiteit en dachten ze... Ik, ik hou maar een streepje door de O, dan ben ja. ik ineens... Alström. Alström. Alström, ja. ja. En uh, nou ja, een, een zekere hand, Hans Weesink op Bas. Ja, Nooit ja. van geworden. Ja, was Jan was in Scandinavië. Nee. Een streepje door de E. Jan Goedkoop op drums. Met een streepje door de O. Nee, nee allemaal niet. niet. Oh. Het, is, het is opgenomen, heel goed gedocumenteerd. 23 januari 1955 in Hilversum. Zullen we gewoon gaan luisteren ja. naar Original van Stido Alström en zijn trio... En het heet dan ook Stidos Extract. Yeah. Wat Mooi. is het nu? Ja, toch lekker buft? Ja, zeker. Nee, het, is, het, is, het is ook wel een tijdsbeeld natuurlijk. Ja. Ik bedoel, je voelt de foxtrot-jurkjes uh, er doorheen waaien. Ja. En, en, en de dikke sigaren die uh, toen nog vermakelijk legitiem uh, opgestoken konden worden. Maar, ja. De uh, Velasquez sigaren ja. Ja, ja, ja, die bandjes die moest je bewaren, want de kleinzoon was aan het wachten volgens mij met zijn <laughs> boekje. Hè? Ja. Toen spaarde je die dingen nog. Ja, zeker. Ja. En laat had je iedere keer bij diezelfde Velaskus. Dan, ja, je ja, wil dus ja. wat anders. Ja, dus Velascusigarenpantjes. Nee, postzegels waren rijkelijker, dat dus is niet met zeker Kom, we moeten nee. weg uit het ja. tijdperk ja. van Stido Alstrup. Oh, wat een <laughs> Mamma mia. We gaan... Um, oh ja, dat is, mm. dat is aardig. Ik heb uh, de vorige... één van de vorige uitzendingen heb ik uh, het uh, thema uh, van Randstad Uitzendbureau van hoe hier van Otterloop mm. draait. Mm -hmm. Dat was een singeltje. Mm -hmm. um, en op de B-kant van dat singeltje staat Randstad Reflection. Uh, mm. Dan denk je, nou ja, dat zal die themaatje nog wel een keer dunnetjes herhalen en er uh, wat andere modulaties tegenaan. Aansmijten en dan hebben we weer een nummertje. En, nee, maar het is toch wel weer een typisch sfeervol jaren 70 dingetje dat volgens mij op geen enkele cd staat. Dus ik vond het toch leuk om het even langs te laten komen. We gaan nu eens uh, luisteren naar uh, Rogier van Otterlo uit uh, 1974 met Randstad Reflection. van mijn kleine zonde zus, dat ik van de Carpenters hou en van Rogier van Otterloo. En ja, dat past perfect bij elkaar. Ik kan dat heerlijk vinden. Ja. Een fles port open of een goede whisky. Het open, oh, de open haar aan knisperend haardvuurje. Uh, een berenvel. Uh, en dit soort muziek. En, Je mag. Ik vind het heel smaakvol. Ja, toch wel. Legitiem romantisch. Absoluut, absoluut. Oké, okay, kom er niet met uh, knu knuffelrok en dat soort ellende. Mm. Dat, dat vind ik, mm. dit, dit gewoon echt... Zo, het, moet, het, moet, het, het stroop moet uit de, uit de, uit de tweeters knallen van je, van je speakers, vind ik. Het is ervoor gemaakt gewoon. Ja, heel toch? simpel, ja, absoluut. Rogier van Otterlo, onthoud die naam als je hem nog niet kende. <laughs> en ontdek hem weer als je hem vergeten bent. Zouden we met die jonge generatie te maken hebben? Ja, het zou best kunnen. Ja, denk. je weet het niet. Maar, ja, misschien goed. zit er dus een van die vijf luisteraars, is misschien wel uh, jong. Ja, nou, een van die vijf. U kunt nu bellen, 043 <laughs> En u bent live in de uitzending. Van Rogier van Otterlo is het een hele grote stap naar... Uh, 1955, toen Red Rodney een uh, LP mocht opnemen. En die hebben we al eens eerder gedraaid, Red Rodney, maar het is toch wel een hele erg lekkere trompetist. Uh, in het vorige nummer dat ik uh, van hem uh, geselecteerd had, mocht hij ook zingen. En dat ja, is grappig, maar dat, dat is na één nummer, is dat, uh, dan, dan weet je dat hij kan zingen, maar geen verdienstelijke stem heeft. Mm -hmm. Hij kan beter trompet spelen en dan, ja, in 1955, uh, een beetje op het einde eigenlijk al, de soul jazz moet dan nog, uh, um, begint dan al een heel klein beetje, maar het is toch nog echt midden in de bebop. En uh, we gaan luisteren naar een bebop nummertje, Dick This. Ja, lekker. Dick Deez, een compositie van Norman Simmons, en die speelde ook piano op dit oh. nummer. Op trompet luisterde je naar Red Rodney, dat was de vervanger van Miles Davis bij uh, het quintet van uh, Charlie Parker. Oké. Okay. Ja, dat was een blanke jongen. Uh, Red Rodney, uh, Ira Sullivan op de North Sox, Norman Simmons die je al noemde op piano, en Roy Haynes op drums, en Victor Sprouls op bass. Een LP'tje die, godzijdank, uh, weliswaar uit 1955, maar onlangs weer uh, is uitgebracht. Dus vandaar dat ik hem kon draaien. Ik heb hem helaas niet origineel. Ik heb een, een, een re-issue. Je hebt een uh, met een mooie modernistische cover, alles op en aan. Nee, nee, gewoon originele cover. Maar het is, uh, daarom hoorde je ook geen tikjes erin. Maar het komt wel veel van LP, dit nummer. Oké. Okay. Ja. Van die LP. Wat wel origineel is, is het volgende: een 10-inch van Bill Holman. Bill Holman is eigenlijk bekend geworden. Volgens mij leeft hij nog. Of, alhoewel, ik weet het niet helemaal zeker. Ik heb de laatste tijd niet meer heel veel van hem gehoord. Maar Bill Holman is een hele belangrijke saxofonist geweest in de West Coast jazz scene. Dus dat was de Californische evenknie van de bebop in ja, begin jaren 50, midden jaren 50. En hij arrangeerde heel veel voor Stan Kenton. En hij is eigenlijk altijd arrangeur gebleven... na zijn uh, sax-solo-plaatjes. Uh, en Bill Holman heb ik nog live gezien... maar ik weet niet meer met welke big band. Maar het, was, het zijn altijd hele spannende... en goede uh, arrangementen die man schreef. Mm -hmm. En uh, dat gaan we ook uh, beluisteren... in een opname uit 1954... Mm -hmm. van een 10-inch uh, van het Bill Holman octet. Dat betekent dat er acht mensen meedoen. Uh, en dat nummer heet... Uh, Back to My het zijn eigenlijk gewoon de Mercedes-Benz uh, opnames onder de, uh, van de jazzplaten, want het is allemaal zo verzorgd en zo goed en het is eigenlijk ook wel heel erg lekker. Ja. Maar ja, enige spontaniteit. Ik bedoel, dat zit alleen maar in de solo's. En die zijn wel lekker, maar het is allemaal het is wel gekaderd, heel gestructureerd. Het is heel gekaderd. Ja, ja, ja. Het is bijna Duitse jazz, zou je zeggen. Ja, ja, ja. En die, ik maar weet toch, dat... toch met mensen die een heel klein beetje van jazz houden, omdat mm -hmm. ze het uh, simpelweg misschien niet uit kunnen leggen, waarom ze er niet van houden, die houden dan wel van dit. Die, ja. Dan gaat bijvoorbeeld in, inderdaad die ene solo die iets te, te extreem naar voren wordt gebracht, die gaat dan net iets te ver bij meneer A of mevrouw B. Dus ja. dan denk ze, ik ik ik al voor, hè. Nu kom ik niet aan. Terwijl dit. Nee, hè? Ja, Nee, maar er zijn ook jazz die ook van hele ruige uh, muziek houden. Die dat heel erg weten te waarderen. Ik zelf vind het af en toe best wel eens leuk. Ik krijg er geen strakke plassen van, dat niet. Maar ik vind het ja, toch altijd wel uh, aardig om af en toe eens een West Coast plaatje zeker, op te zetten. Zeker. En hier langs te laten komen. Ik heb genoten. Oké, okay. mm -hmm. dat is mooi. Mm -hmm. We gaan in 1963. Toen nam Frank West. Dat is een, een, een, een donkere jongen die uh, ja, in die tijd vooral Tigare bekend. Ook, nee, oh. nou vooral uh, bekend werd om zijn fluitwerk. En ik heb niks met fluiten in jazz. Maar hij... je bedoelt de echte? Nee, nee, nee, gewoon zijn dwarsfluit. Oké. Okay. De thuis van leren. Pijn. Ja. Pff... Uh -huh. Bertien Stemberg en zo. Uh -huh. Goed, in 1963. Uh... <laughs> In 1963 uh, stak Frank West ook wel eens een tenorsax in zijn klep en uh, mocht hij voor prestige een plaat opnemen waarin hij dat uh, uh, op twee tracks deed. En daar gaan jullie nu uh, naar een nummertje van luisteren uh, van de LP Yoho, dat is niet op cd te krijgen ook in 1963, dan gaan jullie luisteren naar The Long Road.